Streepje ask. Goedemiddag allemaal, het is vrijdag 3 uur en dat betekent dat we weer een Bartiméus I-Ask vragenuur gaan doen. En wel dat van vrijdag uh, 22 augustus 2014. Um, wat gaan wij doen vanmiddag um, naast de vaste onderdelen? Zijn er twee verzoekjes, of eigenlijk een verzoekje en een vraag. Of eigenlijk twee vragen, het is maar net hoe je het wil zien. Uh, ik ga kijken naar de... De app, die hebben we bijna, of eigenlijk bijna exact twee jaar geleden al eens besproken. Maar er is sinds die tijd zoveel aan de app gesleuteld, dat hij er heel anders uitziet dan toen, zag ik al. Um, Nancy gaat kijken naar de app Say and Go, als ik het goed zeg. En um, verder was er een uh, vraag over het opschonen. Van een iDevice, zoals dat heet. Maakt niet uit of het een iPod of een iPhone is. Het ging in dit geval om een iPod van Astrid. Daar gaan we ook even flink aandacht aan besteden. Nou, en dan komt het uurtje wel weer rond. Um, ik laat eerst even de microfoon los voor de dringende zaken, zoals we gewend zijn op vrijdagmiddag. Ik zou zeggen, wie iets dringends heeft, die gaat zijn gang. En toen bleef het stil. Nou, dan gaan we wat mij betreft beginnen met uh, uh, de Marktplaats-app. Dus ik zet even de microfoon vast. Marktplaats. Marktplaats. Daar gaan we. We gaan hem openen. Marktplaats. Homepage. Afbeelding. Homepage. Afbeelding. Zoeken. Knop. Een zoekenknop. Bladeren. Knop. Een bladerknop. Mijn marktplaats. Knop. Mijn marktplaatsknop. advertentie. Knop. Een advertentieplaatsen. Auto's. Knop. Marktplaatsaanbieding. Knop. En dat is het. Geen tabbladen meer zoals het twee jaar geleden was. Het zijn nu een aantal knoppen. Het is een vrij simpel scherm zou je bijna zeggen. Ik zal hem gewoon even doorlopen, want waarom ook niet. Onderaad scherm. Auto's. Knop. Homepage. Afbeelding. De homepage, dat is dus een afbeelding. Het een zoeken. Knop. Zoeken. We kunnen eens even kijken of we iets kunnen gaan zoeken. Maar goed, we doen het Bladeren. eerst even zo. Bladeren. Kiesgroep. Home. Terugknop. Een terugknop keurig bovenin. Kiesgroep. Koptekst. De koptekst, kiesgroep. Ik zal even kijken. Zoek op trefwoord. Zoekveld. Ah, mijn spraak staat goed. Zoek op trefwoord, kun je hier dus ook weer zoeken. Antiek en kunst. Antiek en kunst. Audio, TV en foto. Autodiversen. diversen. er dus een heleboel? Audio, Antiek en kunst. Zoek op trefwoord. Ik zal eens even zoeken. Zoekveld. We weten ook meteen of dat werkt. Ik ga eens even zoeken op synthesizers, want daar ben ik in geïnteresseerd. De S. S. U. E. I, B, N, N, T, T, G, H, H, E, E, D, E, w, S, S, I, I, Shift, Z, Z, R, E, E, R, R. of hij iets gevonden heeft. Synthesizer gebruikt. Oké, okay, synthesizer gebruikt. Bezig met laden, kiesgroep, terugknop. Kijken wat ik vind, dat schijnt goed te gaan. Native Instruments, complete 9, 399 euro, bezorgd in Lelystad, FL, vandaag. Ja, dit zijn gewone advertenties van nieuwe dingen, want wat hier gebeurt, even voor de vaklui onder ons, Native Instruments, dat is een fabrikant van softwarematige synthesizers en ja... Korg MS-20 mini analoge synthesizer 575 euro bezorgd in Lelystad FL Korg p 60 synthesizer 485 euro bezorgd in Lelystad standaard/statief voor keyboard, 10 euro 10 euro Amersfoort UT 40 kilometer vandaag kijk de kop gevraagd 19 inch 8 stekerdosen en oh Yamaha Motif 7 500 euro Ede g 54 kilometer kijk vandaag het lijkt er dus op alsof die eerste dat dat uh, meer advertenties waren van um... Nieuwe dingen, dus van leveranciers. En we zitten nu in de advertenties van... Piano Zwart, 100 euro. Amersfoort, UT, 35 kilometer. Diverse sinds en effectapparatuur. N, O, T, K, OS, NB, 83 kilometer. Ik gisteren. Roland en DC1 bieden. N. NB, 118 kilometer. Okay. Vandaag. Nou, ik ga even... Uh, we kunnen natuurlijk even kijken voor de grap of ik hierop kan bieden. Resultaten. Terugknop. Home. Knop bieden. Drie foto's. Knop. Roland en DC 1. Vandaag, 20-0. Biedingen, 0. Context. Breng nu het eerste bot uit. Kenmerken, context. Conditie, gebruikt. Merk, Roland. Levering, ophalen of verzenden. Verzendkosten, 6,95 euro. Postno afbeelding. Omschrijving, context. Aangeboden, een Roland en DC 1 Sound Expansion Dance. Over de adverteerder. context. Naam, Michel. Actieve marktplaats, 3 1, jaar. Alle advertenties van Michel. Locatie. Context. Fijnheid. Anderen bekeken ook. Context. N. O. T. K. 300. Knop. Knop. Knop. Advertentienummer. 8. Delta Marktplaats. Knop. Wat ik dus nu hier zie is wel een aantal ongelabelde knoppen: Contact. Knop. Plaatsbot. Knop. Een plaatsbot knop. Nou, die in ieder geval wel. Ik ga niet al die andere knoppen even uitproberen, want dan is het alweer vier uur voordat we hiermee klaar zijn. Maak favoriet. Knop. Plaatsbot. Knop. Ik kan even knop. kijken of ik een bot kan plaatsen. Roland dc 1 advertentie terugknop Roland DC home. knop uw bot context voer uw bot in tekstveld nou invoegpunt en eind tekstveld bewerkbaar ik zou zal... uw bot in 1 ik voer 100 euro in 3. drie zes negen nul ik krijg een keurig ehm um... verwijderen negen Plaatsbot. knop annuleren knop Plaatsbot. knop nou, ik heb een plaatsbotknop knop 1. En ik heb plaatsbot een. Annuleer. Uh, ik annuleer knop. dit. Ik had een, een, een, een, een, zo'n toetsenbord-schermpje. Uh, uh, dus uh, met 1, 2, 3, daaronder 4, 5, 6, enzovoort, enzovoort. Dit lijkt dus goed te gaan. Dus dat werkt. Advertentie. Terugknop. Ik ga terug. Resultaten. Terugknop. Ik kan ook gewoon scrubben, terugknop. zoals ik dat noem. Uh, Schrobben met twee vingers om de eventuele aanwezige terugknop te bedienen. Dus dat werkt prima. Kiesgroep. Dat Home. gaat goed. Terugknop. Um, Homepage. Afbeelding. Oké, okay, we zitten nu weer helemaal bovenin. En ik zag dat uh, uh, Teus in de chatroom zit. Ik neem aan dat dat inderdaad de Teus is die uh, de vraag had gesteld bij ons. Um, Teus, uh, jij uh, ging inloggen, dus dat ga ik ook even doen. Ik zie dat ik hier ook advertenties kon plaatsen, maar ik weet niet of ik daarvoor moet inloggen. Ik ga even kijken of dat Zoek. echt moet. Bladen. Mijn marktplaatsen Plaats auto's. Plaats advertentie. Klik op dit vraagt. Kiesgroep Home. Kiesgroep pagina 1 van 5. In dit geval dus niet kunsten. Dus ik ga even inloggen. Zoeken. Bladeren. Mijn marktplaats. Plaats mijn marktplaats. Tikje op mijn marktplaats. Mijn marktplaats. Om druk mijn marktplaats geselecteerd. Mijn favorieten knop. In ben er al in. Mijn marktkom. Terugknop. Mijn marktplaats. Context. Dat komt omdat ik vanochtend al heb ingelogd. Dat was een, eigenlijk een, een simpel scherm. Uh, een registreren knop voor het geval je nog geen account had, maar dat had ik. Dus dat heb ik niet kunnen uitproberen. Vervolgens gebruikersnaam. Dat is uh, uh, een e-mailadres. En je wachtwoord. En dan de login knop. En dat werkte perfect. Geselecteerd. Mijn favorieten knop. 1 van 3. Ik heb hier drie categorieën, of eigenlijk drie knoppen, geselecteerd. Mijn favorieten. De tweede is. Mijn advertenties. Knop. 2 van 3. Mijn advertenties, 2 van 3. Instellingen. Knop. En in van 3. Mijn bedingen, 0. Knop. Mijn biedingen 0. Ik heb geen bod uitgebracht. Als ik het wel had gedaan, had hier ongetwijfeld er 1 gestaan. U heeft geen biedingen. Nou, keur. Favoriete advertenties, 0. Knop. Ik heb geen favoriete advertenties. Geen favorieten. Zeg geen favorieten U heeft geen instellingen. We gaan drie van bij 3. de instellingen. Drie instellingen. van drie. Inloggegevens. Context. l okay. Log uit. Knop. Betalen met één klik. Context. Niet actief. U kunt betalen met één klik activeren bij uw volgende betaling. Service. Context. Contact Marktplaats. Over deze applicatie. Gedragsvoorwaarden. Privacybeleid. Cookiebeleid. Veilig en succesvol handelen. Dat zijn de vragen. Over die één deze contactservice. U kunt betalen met niet actief. Betalen met één klik. Context. Niet actief. Kijken wat er gebeurt als Niet ik hier dubbel dubbeltik. U kunt betalen met één klik activeren bij uw volgende betaling. Oké, okay, dat moet je dus bij uw volgende betaling activeren. Nou, geen idee wat dit inhoudt. Want het is voor mij alweer een aardige tijd geleden dat ik iets op Marktplaats deed. Een jaar of vijf. En toen deed ik het nog op de website. Want toen had ik nog geen iPhone. Hij bestond volgens mij toen al wel. Oh. We gaan even terug en we gaan nu home naar page, de advertentie. advertenties. Zoeken. Bladeren. Mijn marktplaats. Plaats advertentie. Knop. Auto's. Knop. home page, Zoeken. Knop. Bladeren. Knop. Mijn marktplaats. Knop, we gaan even knop, weer. Ik was eruit. Mijn marktplaats. Home. Mijn markt geselecteerd. Mijn advertenties. Knop. Ik ga. 2 van 3. Geselecteerde advertenties, advertenties. Advertenties heb ik nu geselecteerd. Twee van drie, instellingen. Knop. 3 van 3. Conceptadvertenties. 0. Knop. Ik heb geen conceptadvertenties. Geen concepten. Plaats en advertenties. Geen concepten. Plaats, geen concepten, plaats advertentie. Dat is dus plaatsadvertentie. En advertenties, nul, knop. Verder had ik er ook nog, nul. U heeft geen advertenties. Oké. Okay. Adver, geen concepten. Plaatsadvertentie. Kiesgroep. Mijn marktplaats. Ik had het uh, begin van de middag even met Nancy over, van, uh, uh, over dit verhaal. Dus ik had afgesproken dat ik haar op marktplaats ging zetten vandaag. Jullie kunnen op Nancy bieden. Um, ik ga eens even kijken of het mij gaat lukken. Mijn marktplaats. Terug. Kiesgroep. Koptekst. Pagina 1 van 5. Antiek en kunst. Audio. Autodiversen. Audio. TV en foto. Goed. Audio. Audio. TV en foto. Audio. TV en foto. Pagina 2 van 5. Accu's en batterijen. Afstandsbedieningen. Bandrecorders. Beamers. Blu-ray spelers en blu-ray Recorders, Buizenversterkers, cassette CD-spelers, DIA projectors, DVD-spelers en DVD Films Fotograaf, fotograaf, fotograaf, foto, foto, foto, foto, foto, foto fotografie, verticale, fotografie, verticale lijnen, en foto. Rij 22 tot en met 31 van 61. Dat zijn er nogal wat? Fotografie verticale. Rij 31 tot en met kijken, MP3 spelers verticale lijnen op mp3, spe, MP3, MP3, media spelers, luidsprekers. Ik kan geen microfoons erop zetten. Media MP, MP3, 3 mp 3 MP4. Rij 44 tot en met 54 van 61. Rij 52 tot en met 61 van 61. Wordmens, diskmans, diskman, weerstation. Nou. videospelers en video. Rij 42 tot, rij 33 tot en met 42 denken. van 61. MP3 spelen, MP3, MP3. MP... Optische apparatuur. Opladers. Fotos. Terug. Terug. Fotos. Context. Verder. Knop. Pagina 3 van 6. Plaats foto 1. Knop. Plaats foto 2. Knop. Plaats foto 3. Knop. Plaats foto 4. Knop, plaats foto 5, knop, plaats foto 6, knop, plaats foto 7, plaats foto 8, annuleer, knop, verwijderen, grijp, concept, knop, wijzig, knop. Oké, okay, ik ga naar verder, terug, foto, verder, knop. Want ik ga geen foto's plaatsen. Kenmerken, terug, terug, kenmerken, context, verder, knop, pagina 4 van 6, conditie sterf, levering, bewaar concept, knop, levering, conditie sterf, conditie, terug. Terug, conditie, context, nieuw, zo goed als nieuw, gebruikt, gebruikt, geselecteerd, gebruikt, zo goed als nieuw, geselecteerd, zo goed, nieuw, conditie, context, terug, terugknop, terugknop, kenmerken, kenmerken, verder, knop, pagina 4 van 6, conditie ster, gebruikt, levering, Gebruik concept, knop, levering, door. levering, terug. terug, terugknop, levering, ophalen, Verzenden, ophalen, geselecteerd, verzenden, ophalen of verzenden. Oh, dat doen we, we doen ophalen. Verzenden, leveren, terug, terugknop. Ik ga weer terug. Kenmerken, terug, terugknop. En dan terugknop. het kenmerkerscherm. Kenmerken, verder, knop, pagina 4 van 6. En je hoort ook dat er 6 pagina's zijn die je hiervoor nodig hebt. Conditie ster, gebruikt, levering, ophalen, Gebruik concept, knop. Levering, conditie, pagina 4 van 6, verder. Ik ga knop. naar verder. Beschrijving. Terug, terug, beschrijving, context, verder grijs, pagina 5 van 6. Titelster, context, titel, tekstveld, 60. Beschrijvingster, context, tekstveld, website toevoegen, 9 euro. 60, context. Ik denk dat ze hiermee bedoelen dat je 60 tekens hebt. Tekst, beschrijvingster, context, tekstveld, website toevoegen, tekst, 60. Titel, tekstveld, ik ga even. Tekstveld. Bewerkbaar, titel. Um, ik doe even diverse... Ja, wat zullen we doen? Uh, usb u laders doen we dan. Hoofdletter U. Hoofdletter U. E. D. S. S. C. V. B. B. Nou, streepje doen we even niet. L. L. A. A. D. F. D. D. E. E. R. R. D. S. S. Oké, okay, nu ga ik weer even boven in mijn scherm wijzen. Titelster. Context. Tekstveld. Bewerkbaar. Dus bladers. 51. Je hoort dat ik nu nog 51 tekens over heb. Beschrijvingsterm, context, Tekstveld. Invoegpunt en eind. Uh, even kijken. Ja, laat ik maar eventjes uh, diversen. Hofletter T. Hofletter T. D. Verwijder. Hoofdletter D. Hofletter D. Hoofdletter D. Hoofletter D. Hoofletter D. I. I. Ik ga hem toch C. bewaren. C. V. v. E. E. R. R. S. S. E. E. N. En. Het vervelende is dat ik natuurlijk niet het helemaal kan afmaken, want ik weet niet of ik hem daarna kan verwijderen weer. Misschien ook wel, maar... Website URL, tekstveld, u kunt betalen met ID of paypal. Prijsterk, koptekst, prijstype, vraagprijs, prijs, u kunt URL, website toevoegen, tekstveld, bewerkbaar, diversen. Website URL, tekstveld, u kunt betalen met ID of paypal. Prijsterk, koptekst, prijstype, vraagprijs, euroteken, bedrag, tekstveld, biedingen toestaan, schakelknop. Aan, euro teken, vanaf, tekstveld, gereed, knop, Q, ja. gereed, knop. Tot vooralsnog lijkt het goed te gaan. Ik ga Prijs eerst kijken wat er context. gebeurt. Prijstype, vraagprijs. Ik moet de vraagprijs in, uh, invoeren. Euroteken, bedrag, tekstveld, tekstveld, bewerkbaar, bedrag, gereed, 2, euro, 1, 4, 1, 1, 8, 0. Nul. Voor een tientje. biedingen toestaan. Euroteken. Vanaf. Gered. Knop. Zo. Vraagprijs. Prijster. Koptekst. Prijstype. Vraagprijs. Euroteken. 10. Tekst. toestaan. Schakelknop. Aan. Uit. 10,00. Tekst. toestaan. Bewaar concept. Knop. Bewaar concept. Uw advertentie is opgeslagen. U vindt uw conceptadvertentie terug in mijn marktplaats. Onder mijn advertenties. Mijn concepten knop, verder, knop, mijn concepten, knop, verder, knop. knop, verder. U kunt betalen met ID of PayPal. Prijssterf. context, prijstype, vraagprijs, euroteken, 10,00. Bedingen toestaan, bewerk concept, knop. Krijg ik dit terug? Terug, knop. beschrijving, terug. Ik kom weer terug. terug knop. dus ik ga even terug? Kenmerken, terug, kenmerken, verder, knop, bewerk concept, knop. Het rare is dat ik terug. Kenmerken, verder. Knop. Pagina 4 van 6. Verder. We gaan even door, want we hadden volgens mij. Terug. Beschrijving. Verder. Knop. Pagina 5 van 6. Titelsterp. Koptext. Usbladers. bladers. T51. Beschrijvingster. Diversen. Website toevoeg. URL. Tekst. U kunt betalen met ID of PIP. Prijsterre. Koptext. Prijstype. Vraagprijs. Euroteken. 10,0 biedingen toestaan. Schakelknop. Uit. Uw Knop. Ik ga verder. Terug. Beschrijving. Verder. Knop. Nu ga ik verder. ...contactgegevens, terug, terugknop, contactgegevens, plaats, knop, pagina 6 van 6, naamster, Context. Plaats, dus als ik hier nog contactgegevens invoer, dan kan ik hem plaatsen. Nou, dat gaan we dus even niet doen. Um, want ja, ik heb niet echt iets wat ik uh, op marktplaats zou kunnen zetten, behalve dan Nancy, maar dat zullen we maar niet doen. Want dan krijg ik, uh, als ik dinsdag op kantoor kom, krijg ik met een matte klopper of zoiets. Ehm... Um, ja, dit lijkt helemaal toegankelijk, dus ik ga even de microfoon losgooien voor mensen die uh, dit alles echt helemaal serieus hebben doorgevoerd. Maar voor zover ik hier kan zien, uh, wat ik dus net zag bij het bekijken van een advertentie, hadden we wat ongelabelde knoppen. Maar als ik dit zo bekijk en uh, die zes stappen die je dan moet doorlopen op een advertentie te plaatsen, lijken mij helemaal toegankelijk. Ik gooi de microfoon los voor vragen op of aanmerkingen. Oké, okay, blijkbaar helemaal geen vragen. Ja, dit was wat mij betreft de Marktplaats-app. Ik denk niet dat er veel meer over te vertellen valt. Ik snap alleen niet wat ze bedoelen met dat Paypal of iDeal. Dat zal ook wel met iets te maken hebben hoe de klant moet betalen. Ja, de eventueel degene die jouw uh, spullen willen kopen. Uh, is hier dan niemand in de chat die ooit zaken heeft gedaan de afgelopen 1-2 jaar met Marktplaats? Nee dus. Uh, ik weet dat er een tijdje behoorlijk wat uh, mailverkeer was over de app Marktplaats in het voice-over forum. Maar dat had dus meer te maken met de toegankelijkheid. En die schijnt dus wel redelijk gewaarborgd te zijn. Nogmaals behalve die ongelabelde knoppen. Oké, okay, dan was dit wat mij betreft Marktplaats. Uh, mochten er nog vragen boven komen borrelen, kan dat aan het eind van de chat nog wel even. Nens, dan mag jij met say and go. Oeh, spannend. Um, als ik niet in de tussentijd verkocht word natuurlijk, hè via Marktplaats. Uh, alles beter dan Loes kopen, vind ik maar weer. Even kijken hoor. Um, say and Go. Ja, ik heb hem gekozen. Wat ik altijd gebruik, ik gebruik de app Apps gone Free. Uh, A-P-B-S-G-O-N-E-F-R-E-E. En dan uh, zie je altijd uh, de appjes die, die, die gratis zijn of, of voor een tijdelijk gratis zijn. Dat soort dingen meer. Nou, ik vind het een hele handige app. Misschien moet ik hem ooit eens bespreken. Maar daar vond ik dus ook C&Go. En die heb ik dan gedownload en heb ik dan bekeken. En vervolgens zie ik nu dus dat die opeens 3,99 kost. Nou, dat vind ik wel een beetje heel erg veel geld voor zo'n app. Uh, maar uh, ik wil hem niet uh, achterwege laten. Dus ik ga hem bespreken. Maar ik zou er zeker geen 399 aan uitgeven. Eens dus even kijken of mijn iPhone wil gaan praten. Ja. Oké. Ah nou, ik uh, heb hem opgestart en vervolgens gaat hij direct opnemen. Dat is dus uh, wat er eigenlijk goed aan het appje is. Hij die neemt direct op. Um, en als het goed is stopt hij ook automatisch. Dat doet hij nu dus. De, ik heb dus de tijd volgepraat en vervolgens stopt hij automatisch. Je kan hem ook handmatig stoppen, maar dat was het. Ik uh, zit nu in het scherm. Ik loop er even doorheen. Bovenin staat ready, oftewel uh, klaar. Dat klopt. Hij is klaar met opnemen. En je hoorde al dat het een aantal seconden was. Het was niet uh, heel lang, maar het is ook voor korte notities te maken. Um. Icon Error Up, Knop. Ja, I can error up. dat is een, een, een klein plaatje die met een pijltje naar omhoog staat. Dat is voor als je de, dit uh, appje gebruikt zonder voice-over, dan kun je gestures, oftewel uh, handelingen gebruiken, dus met één veeg omhoog, kun je het volgende uitvoeren. Upload to Dropbox. Knop. Upload to drop Dropbox. Nou ja, um, met voice over aan kan ik dus die um, bewegingen niet maken, maar ik kan wel op to, uh, upload to dropbox zetten. En als ik daarop dubbeltik, gaat hij dat ook uitvoeren. Dus met andere woorden, ik kan al mijn uh, audiobestandjes, mijn korte notities, kan ik direct laten uploaden tot naar de dropbox. Moet je natuurlijk wel je dropbox account uh, hieraan koppelen. Ik veeg even door. knop. Uh, hier hebben we de play, uh, oftewel de uh, hoe dat? De startknop. Ik druk er even op, ik dubbeltik erop. Ah, nou, ik uh, heb hem opgestart en vervolgens gaat hij direct opnemen. Dat is dus uh, wat er eigenlijk. Ik dubbelklik er weer op en hij pauzeert de, uh, de opname. Ik vecht er weer even verder doorheen. 08. Dat is waar die staat. Dan staat hier een stukje kalender. Als ik daarop dubbeltik, krijg ik een, een kalender te zien. Reminder. Cancel. Knop. En hier kan ik een reminder zetten. Oftewel een, uh, hoe noem je dat, een, uh, een, een, een, een, een, een kalenderafspraak of een, een, een herinnering zetten. Zo heet dat. Dan kom ik zo op terug. Ik uh, cancel hem even. Dat zit linksbovenin. Daar staat hij nu op. Ready. Vervolgens uh, veeg ik weer eventjes vanaf de kellender door. Oh, sorry. 53%. Dit is de 53%. omhoog of omlaag met één vinger om de waarde aan te passen. 53% is waar ik hem gestopt heb. Dus de, de opname zit nu op 53%. Procent. Als ik dus omhoog of omlaag veeg met een korte veeg. Dan kan ik door mijn opname heen. Ik trek weer even door. Nou, we hebben hier zo'n icon met een pijltje. In dit geval met een pijltje naar rechts. Turn on quick reminder. En hier staat. Uh, uh, turn on quick reminder. Oftewel, uh, even snel een. Uh, ja, even een. Nee, niet even. Een snelle uh, herinnering maken. Dat je dat aan wil zetten. Dat staat hier. Dus als ik daarop doel tik, dan uh, zet ik hem direct in een quick reminder. Uh, die quick reminder, die kun je instellen in de instellingen van uh, hoe, om de hoeveel, om naar hoeveel tijd die dat moet gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld als ik de quick reminder op vijf minuten zet en ik zou deze activeren, dus turn on quick reminder, dan gaat die op dat moment al uh, over vijf minuten weer afspelen. Nou, ik heb hem nu op je turn. Ik heb erop gedubbeltikt. Vervolgens merk je dat er eigenlijk niks anders verandert. Het enige wat er is nu gebeurd is is dat mijn focus terug is op de kalender. En dat uh, de turn-on uh, quick reminder is verdwenen. Als ik even doorveeg. 0% icon error Nou, je hoort hij zit er niet meer tussen. De volgende is een uh, icoontje met, ofwel een plaatje met een pijltje naar rechts. Dus dat is een korte veeg naar rechts als je dat zonder voice-over zou willen gebruiken. En het volgende... ...kom ik in de Recordings en Settings. Nou, daar wil ik dadelijk natuurlijk wel eventjes naartoe. Ik loop nog één stukje door. Record, en dan sta ik op Record, oftewel het opnemen weer. Dus als ik weer een opnemen, ah, opname wil starten, kan ik hier ook de opname starten. Ik loop even eentje terug. Recordings and settings. Ik ga naar Recordings en settings. settings. Ik dubbeltje erop. Recordings. Edit, knop. Hij staat links op Edit... Recordings. Context. De context is recordings. Settings. De knop. settings. Er zit rechtsbovenin. Nieuwe recordings. Koptext. Dan krijg ik de nieuwe recordings. Alert. 2014 08 22 15 32. Nou, je hoort dat er een datum aanhangt en een tijd aanhangt. Iconlist checkbox. No. Knop. Hier zit een aankruisvakje. 2014 08 22 15 24 001 Tekstveld. Oké, okay, dit is de datum en de tijd. Iconlist. Knop. Hier heb ik weer een Iconlist. Knop. Nou, als ik daarop dubbelklik. Ah, send via message. Knop. Dan krijg ik send een aantal opties. Ik kan uh, dit versturen via een bericht. Oftewel een sms. Send via e-mail. Ik kan hem knop. e-mailen. Upload to Dropbox. Knop. Ik kan hem uploaden naar Dropbox. Send toe even noten. Ik kan hem naar Evernote sturen. Reminder. En nogmaals, hier kan ik een, nog een keer een reminder van maken. Ook als je een, ik heb in dit geval een quick reminder gemaakt. Als je die reminder wil aanpassen, kan ik hier gewoon weer op een reminder klikken. En dan kan ik hem eventueel aanpassen. Cancel. En de cancel knop, ik cancel hem. Record a context. Vervolgens krijg ik Archive. Oftewel, wat staat er allemaal uh, nog in mijn uh, geschiedenis, zeg maar, in mijn archief. No, in this Nou, er staat niks in. Delete. Knop. Links beneden in zit de delete-knop. Um, als hier, dit is de prullenbak eigenlijk, als je dingen weggooit, dat ga ik zo meteen doen, dan, komen ze, dan komt hier een getal bij en uh, als je hierop dubbeltikt kun je de uh, prullenbak legen. Nul no, knop. Nou, je hoort dat er nou nul in zit, dus niks in zit. Ik veeg even door. Microfoon knop. De microfoonknop, oftewel weer de opnameknop, die zit gelijk aan je, je thuisknop. Dus als ik vanuit de thuisknop omhoog ga, zit die dus in het midden onderaan het scherm. Ik ga even naar Edit. Dat zit rechtsbovenin. Ik dubbeltik erop. Wat er nu gebeurt is eigenlijk dat er een, uh, uh, een selectierondje... Voor de voor mijn of, nieuwe recordings komt. En uh, eventueel ook in mijn archief. Dit is om uh, dingen te verwijderen. Record delete. Nou, je hoort dat er nu rechtsboven uh, stond net settings. En nu heet het delete. Ik ga even door. Nieuwe heet alert 2014 08 22 15. 92. Nou, dit is de opname die ik net heb gemaakt. Als ik daarop dubbel tik. Dan hoor je dat alert. die geselecteerd is. 2014. En 8, vervolgens. 22, 15, 32. Vervolgens zou ik rechtsbovenin in kunnen drukken. Dat ga ik nu niet doen, want uh, dan. Alert. 2014. Is mijn alert weg? 22, 15, 32. Oké. Okay. Um, ik ga weer naar rechts linksboven linksbovenin. sorry. Daar zit een damknop. En ik ga nu naar rechtsbovenin. Settings. Daar is het knop. weer veranderd in settings. En dan loop ik even doorheen. Rechtsbo linksbovenin cancel. Dus als ik hier niks wil doen, dan doe ik dat cancelen. Settings. Dit Go is de koptekst. Save. Rechtsbovenin zit de save-knop, oftewel het bewaren knop. Dus als je wat verandert aan de instellingen, vergeet niet rechtsbovenin naar de save-knop te gaan. Auto start. uh, automatisch starten kun je aan of uitzetten. Automatisch start. Schakelknop. Uh, dit is dus de schakelknop. En je hoort dat die aanstaat. Info, auto start. Nou, wil je meer informatie hebben over die autostart, dan kun je deze knop openen en dan krijg je daar meer informatie over. Sharing Settings for the box. Attentie. Create a reminder. 2014. 08. 22. 15. 24. Okay. Nou, je hoort dat ik nu tussendoor een create reminder krijg. Dat is omdat ik die quick reminder heb gebruikt net. Dus die had ik op 5 minuten staan. Dus daar komt hij nu mee. Settings. Sharing. Uh, Settings ik zit nu in de app. Evernote ik kom e helaas sharing. daar eventjes dadelijk op terug. Op die reminder die ik net kreeg. Uh, setting voor Dropbox, Evernote en e-mail sharing. Nou, daar kun je invullen wat je Dropbox account is. Je Evernote of je e-mail sharing. Ik dubbeltik er even op. Sharing, cancel, knop. Nou, ik zit weer linksboven in de cancel. Sharing. Sharing. Koptek. Save. Knop. Rechtsbovenin weer uh, om het te bewaren. De instellingen die ik hier instel. Default sharing serve geselecteerd. Knop even noten. Nou, je hoort dat hier. Uh, dat je een default, een default sharing service kunt instellen. Oftewel, wat wil jij dat er standaard wordt gebruikt? Dus waar moet die standaard naartoe? Dus stel voor dat ik de Dropbox zou instellen. Dan zou ik die moeten dubbeltikken en dan wordt die geselecteerd. Uh, je kunt daar dan zeggen van oké. Okay. So dit is dus dat je kan zeggen, oké, alle opnames die ik maak, die moet hij dan automatisch gaan zenden of delen via diegene die ik net heb gekozen, Dropbox, Evernote of e-mail. Dat kan ik aan of uitzetten. Hij staat nu uit, dus hij gaat hem niet automatisch versturen. Maar als ik dat zou willen, en ik neem dus wat op en hij stuurt het direct door naar Dropbox, Evernote of de e-mail die jij hebt ingesteld. Oh, sorry, dit is natuurlijk de knop voor het aan- en uitzetten. info. De ...informatieknop over de, deze optie. Uh, remove recording after auto-sharing, auto -sharing, oftewel auto-sharing, weet ik veel. Um, dit betekent dus dat hij uh, de, de, wat je hebt opgenomen, dat hij dat nadat je het opgestuurd hebt, uh, of hij het dan moet verwijderen van jouw iPhone. Nou, dat staat hier nu aan. Remove recording after auto-sharing, schakelknop. Aan. En toen hoor je, hij staat aan. Default e-mail recipient. Nou, default e-mail recipient, uh, is dus de, de, de standaard e-mailadres waar je het naartoe wil sturen. Nou, dat is dus een e-mailadres. Je kunt dat editen, oftewel uh, bewerken. As emails. Dit is uh, voor de zekerheid. Je kunt zeggen, oké, okay, ik wil voordat hij die, die e-mail gaat sturen, wil ik dat hij dat eventjes vraagt aan mij. En uh, dat staat bij mij nu aan. En dit is A. de schakel die, schakelknop die daarbij hoort. Meer informatie. Hier kun je de, je Dropbox account er aanhangen. En je uh, Evernote erin hangen. Rescue. En dan hebben we hebben een rescue knop, oftewel een reddingsknop. Uh, mij even onbekend wat die precies doet. Ik ga even naar cancel. Ik ben weer terug, één uh, leveltje knop. terug zeg maar in de settings, oftewel in de instellingen. Waar ik was gebleven was bij de sharing knop, sharing, settings, box. ik loop hier in weer even quality. doorheen. De recording quality kan ik ook nog wat mee doen, ik kan hem zetten op low, in medium, medium knop, of high. high knop, nou je hoort dat high geselecteerd staat, oftewel je kunt hier de kwaliteit van je opname uh, instellen. Wil je nog meer hierover weten wat low, medium en high inhoudt, ga dan vooral naar de, naar de meer, meer informatie knop die er vervolgens volgt. Dan, de recording time, die heb ik nu op het maximale staan. Um, hij staat nu op 15 seconden. En uh, als je gaat opnemen, dus zoals hij mij 15 seconden wil doen, dan kan ik, dan is er een soort knop aanwezig die ik kan zeggen van hé, hey, ik wil uh, nog iets langer. Dat heet longer uh, recording time, geloof ik. En als je daarop dubbeltikt, dan neemt hij iets langer op. En dat kun je blijkbaar doen totdat hij het limiet van 1 minuut bereikt. Dus hooguit 1 minuut uh, kun je opnemen. 100% aanpasbaar. Uh, dit is uh, dus die, uh, die je kunt aanpassen van oké, okay, wat is de eerste uh, tijd die die gewoon standaard opneemt. Mij staat hij op 15 seconden. Dat is uh, voor de eerste keer dus de langst. Quick reminder after. Vijf minuten. Ja, quick reminder minders appear after. Oftewel de de snelle herinneringen die moeten um, de gaan komen na en dan heb ik hem hier op de minimale staan en dat is op 5 minuten. Als ik even doorveel. aanpasbaar. Dan noemt hij 0%. 9%. 18%. Nou, stel voor dat ik hem even op 18% zet. Dan denk je, ja, wat is 18%? Veg je even door? Up, oh, 18%, up, can, 18%. Nou, dat is een beetje up, flauw. Up, 18% is dus 15 Heel minuten. Met één om de aan te Hij loopt blijkbaar dus met stapjes van 5 minuten. Opiken badge. bitch. Geen idee. Appiken badge. De schakelaar, schakelaar. die erbij hoort. Sounds. Uh, geluid aan, uit. Schakelaar die erbij hoort. Uh, use Bluetooth input if available. Oftewel uh, Bluetooth invoer. Hè, je hebt van die Bluetooth koptelefoontjes met uh, microfoon. Uh, of dat dan uh, ook uh, kan. En dat kan ook. Uh, dus of, uh, of Bluetooth microfoontjes die je kunt gebruiken. Um... Use Bluetooth input if in available. Nou, bij mij staat die aan. Show die again. Nou, je kunt de tutorial uh, nog een keertje doorsnuffelen. Dat doet hij als je hem uh, hebt geïnstalleerd. Dan loopt hij er doorheen en dan laat hij wat schermpjes zien uh, en vertelt daar wat er gebeurt. Oftewel, hij beschrijft wat daar gebeurt. Um, Show, again. Dat is de schakelknop en de private playback. Private playback. Schakelknop. Nou, dan zou ik eigenlijk even naar de informatie moeten, want ik heb geen idee wat het inhoudt. Ik dubbeltik er even op. Private playback. Privaate playback, wat houdt dat in? Oprecht, volume, spreek, tekens, taal. Ik zet mijn taal even op Engels. Engels. Dank u. En ik laat Private het even volgen. Private The recordings will be played through the receiver. A speaker intended to be held to the ear, so that only the user of the device will be able to hear them. This option is available on telephones only. Oké. Okay. Oké. Okay. Vertaan. Taal. Standaardtaal Nederlands. Oké, okay. wat hij dus zegt is dat uh, dit is als je zeg maar uh, de iPhone gebruikt en je brengt het naar je oor, dan hoor jij het als enige uh, wat, wat er voor geluid uitkomt. Um, ik ga je cancelen, linksbovenin. Hij zegt dat ik unsafe changes heb. Ja, dat klopt. Maar voor mij mag dat, ik wil niks veranderen. Um, even kijken, ik ben terug bij af. Heb ik, ben ik niks vergeten? Volgens mij niet. Wat ik nog even wilde vertellen is dat wat hij doet, als jij een reminder zet, uh, dan gaat hij dus, ook als je telefoon niet op de recording staat, gaat hij een message geven. En uh, dat doet hij uh, dus in de, zoals je dat normaal ook hebt, dat, dat hij laat zien dan wat jouw bericht is. En in dit geval een uh, datum. Je kunt de datum ook aanpassen, dus de nieuwe recordings, de namen kun je ook aanpassen en zeggen een naam aangeven, dus renomen. Um, met drie vingers kun je, als je zo'n berichtje krijgt, kun je met drie vingers naar links vegen. Nee, naar rechts vegen, sorry. En dan spreekt hij direct dat berichtje uit. Ik ga even terug naar... Uh, is het edit? Kan even kijken... Ja, ik ga even terug naar edit, want volgens mij zit het Recorder, daarin. Re -order, re -order, alert, 2014 08 reorder alert. Nee, dat is een later reorder. Icon list. Knop. Iconlist. Nee. Icon list. Okay. De, knop. Edit. Microfone. Knop. Oké, okay, ik ben recording. weer even terug bij de recording. Dus hij gaat nu weer gelijk opnemen. En nu heb je. Hier. Een longer recording. Je hoort dat ik nog 5 seconden heb. Nou, dat gaat me nooit meer lukken, maar. En dat er een longer recording is. Oké, okay, nou wil ik als enigste nog eventjes doorlopen de kalender. Dus als ik een. Ik kan een uh, quick reminder maken, oftewel een snelle herinnering, maar ik kan ook een kalender herinnering maken. Kalender M's. Nou, daar liep ik net allemaal doorheen en toen heb ik hem eventjes overgeslagen. Nu pak ik hem eventjes de dubbeltik erop. Ik veeg er doorheen. Reminder, koptekst. Rechtsbovenin weer de uh, bewaren knop. Reminder. Alert. Nou, hier is nog geen, uh, geen alert oftewel een alarm ingezet. Dat zegt hij nu, dat klopt. Want ik heb uh, wel wat opgenomen, maar ik heb hem niet gezegd dat hij een quick reminder moest worden. Reminder, namen. Nou, hier zit dus die reminder name, uh, dat je die kunt editen, oftewel kunt bewerken. Je kunt er dus een andere naam aan geven. 2014, 08, 10, Hij heeft nu standaard de datum en de tijd. Ik veeg even door, ik kom een edit-knop tegen en daar kan ik vervolgens het tekstveld bewerken. Ik veeg één keer van links naar rechts om de tekstveld te legen. tik daarop en vervolgens kan ik hier invoeren wat ik wil. Nou, ik zeg even test. En ik ga voor de save knop, dubbeltik erop. En ik heb hem geedit. Ik loop door. 19 08 22 15 47. je hoort hier eigenlijk de standaardtijd die ik in de settings, oftewel in de instellingen heb ingesteld. Dat hij daar dus een alert time nu op heeft staan. Dat kan ik aanpassen. Ik veeg even door. Vandaag. En ik kom bij zo'n scroll. Een uh, gebiedje wat we ook zien in de agenda en dat soort dingetjes meer. Ik sta nu op vandaag en ik kan hier doorheen scrollen met mijn korte veeg omhoog of omlaag. Stel dat het op morgen wil weten. Ik veeg van links naar rechts. Ik kom nu op de tijd. Nou laten we dit even vroeg in de morgen doen. Ik geef weer van links naar rechts Geselecteerd. en nu sta ik op de minuten, kan ik weer omhoog en omlaag vegen en doe ik het om 10 uur. Oké, okay, nu heb ik de alert time gezet op zaterdag 23 augustus om 10 uur. Ik ga hem naar rechtsboven, ik dubbeltik erop en ik heb een reminder gezet. Dus morgen om 10 uur gaat hij mij uh, uh, dit, uh, dit, uh, dit audiobestandje afspelen. Of tenminste, hij gaat mij een reminder geven. En als hij dan drie vingers naar rechts veegt, dan gaat hij dat ook uitspreken. Uh, dat was het. Um, ik ga loslaten, Het was wel weer een lang verhaal, maar toch. Uh, 3,99, ik vind het niet waard, maar misschien uh, zijn er mensen die het uh, juist heel handig vinden. Oké, okay, dankjewel Nens. Um, Oké, okay, ik weet niet, zijn hier nog vragen en of aanmerkingen op... Toen bleef het stil. Uh, ik kom nog even terug op de Marktplaats-app. Want ik heb de afgelopen minuten met een half oor naar Nens geluisterd. Foei, en met mijn andere half oor naar mijn iPhone. Want ik probeerde dat concept, uh, die conceptadvertentie te, te verwijderen. En dat lukte mij dus absoluut niet. Uh, ik denk dat het nu even te ver voert om een uh, uh, FaceTime-verbinding op te zetten. Um, kunnen we, straks altijd... we kunnen straks altijd nog even kijken. Um, anders doe ik dat even met mensen op kantoor van de week. Dus het is mij niet gelukt om die conceptadvertentie te verwijderen. Ik laat voor de zekerheid nog even los of er mensen zijn bij wie dat wel is gelukt. Niet, jammer. Oké, okay, nou dan waren dit de apps van de dag. Ik zag net dat er een spelletje app van de dag was... Van de week vond ik niet echt iets leuks bij de app van de dag. In een of andere wel Audio Ringtone eh, Pro. Maar volgens mij is die niet zo heel interessant. Nens, kijk, krijg jij ook altijd de, app, de gratis app van de dag? Nee, wat ik net al zei, ik heb twee appjes die ik gebruik om gratis appjes eh, te zien. En De, de ene was die AppsCon Free. Uh, en die heeft er niet één per dag, maar die heeft er een aantal per dag. En die, die is Amerikaans, dus er loopt soms iets achter op ons. En dan gebruik ik ook nog AppSapp. En die laten een heleboel meer gratis appjes zien. Dus wat jij doet, nee, dat doe ik niet. Ja, nou, ze vullen elkaar uh, prachtig aan, lijkt me. Oké, okay, in uh, het begin was ik dus even aan het prutsen. Um, ja. ja, dit waren dus de apps van de dag, zei ik net al. Dus we gaan nu naar de vragen. En er was een vraag van Astrid binnengekomen. Die wil haar um, iPod opschonen. En... Um, uh, als ik geef even gewoon een, de microfoon aan jou. Dan kun je even aan iedereen vertellen wat jij precies wil en dan krijg je van ons een antwoord. Lijkt me voor iedereen trouwens interessant, dus vandaar dat ik zoiets had van laten we hem nu hier in de chat maar behandelen. Nou, ik wil mijn, uh, van mijn iPod uh, alles, alles af hebben. Behalve ja, ik denk dat die verplichte apps van Apple, die weerapp en zo, dat ik die niet kwijt kan, maar dat is ook niet zo heel erg. Um, maar ik wil alleen de muziek overhouden. En verder mag eigenlijk alles straffen. Dus ik heb, uh, toen ik die iPod pas had, toen heb ik er ook allerlei apps op gegooid. En die heb ik, maar de, het, het, het, bij het synchroniseren is er toen nog veel meer opgekomen. Kennelijk ook mijn iPhone apps en zo. En dat wil ik allemaal niet meer. Ik wil er alleen nog maar muziek op hebben. En ik zou ontzettend graag willen weten hoe ik dat moet aanpakken. Nou, er zijn diverse methodes, denk ik. Je kunt, wat jij al schrijft, schreef hem helemaal resetten. Alleen dan is die helemaal leeg. En uh, dan moet je natuurlijk weer al je muziek erop gaan zetten. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Want die muziek die synchroniseer je sowieso al met jouw. Computer neem ik aan. Dus ik ga ervan uit dat alle muziek die op je iPod staat ook al in de bibliotheek van iTunes staat. En dat ook alle afspeellijsten daarin staan. Klopt dat? Zo ongeveer wel, maar um, ja, ik heb sinds die tijd, want ik heb die iPod een hele tijd in de kast laten liggen. En uh, ik wil nog even vertellen waarom ik dat nou eigenlijk wil. Ik was in Duitsland en daar heb ik gekeken naar een iPod uh, met 64 gig. En die vond ik eigenlijk... Behoorlijk goedkoop. Tenminste ja, behoorlijk goedkoop. Dat is nog wel 300 euro. Maar volgens mij heb ik voor mijn deze iPod, uh, die ik uh, al een tijd geleden heb gekocht, misschien nog wel twee jaar dacht ik, heb ik uh, meer betaald. En dat is 32 gig. Maar goed, dat is even terzijde. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk ook gek. Waarom moet ik een nieuwe iPod hebben? Ik wil gewoon mijn oude iPod opnieuw inrichten. En ik wil al mijn, ja, de afspeellijsten en al die dingen. En, en ook de muziek die ik inmiddels bijgekocht heb, die wil ik er natuurlijk ook op hebben. Ja, oké. Okay. Nou, um, ik denk dat als je alle apps eraf wil hebben, um, kun je natuurlijk met de hand alle apps eraf gooien. Dat is denk ik een, een hele, nou wat zou ik zeggen, een veilige methode. Want je weet het bij Apple maar nooit. Uh, dan hou je alleen je muziek over. Dan is die natuurlijk ook redelijk schoon. Je kunt dat ook doen door um, even te kijken of je, als je naar... Um, zeg maar je iPad, ach je iPad, je iPod koppelt en je gaat dan naar, in iTunes naar je iPod en je gaat vervolgens, kies je daar voor apps, dan kun je als je gaat tabben uh, van allerlei dingen, dan zie je ook alle apps die naar je iPhone gaan en je kunt dan aangeven, die kun je ook aan of afvinken. dan vink je ze allemaal af, als je dan gaat synchroniseren verdwijnen ze ook allemaal. Je moet dan wel ook aangeven in dat synchronisatiestukje dat je ook geen apps meer wil synchroniseren. Dan blijft alleen de muziek over. Ik denk dat dat, voor mijn gevoel, <coughs> sorry, de, de meest simpele methode is. Maar ik speel hem ook even door naar Nens, want misschien heb jij nog iets simpelerers. Ja, ik weet niet of je het... Uh... Ik heb een iPod Touch, een oude toevallig. En toen jouw vraag kwam dacht ik, nou ja, het wordt voor mij eigenlijk ook altijd dat ik dat ding maar eens eventjes opschoon. Um, dus niet um, nou ja, dus de iPod Touch. Um, en eigenlijk denk ik dat, je het, handigst, dat het toch het handigste is, en dat heb ik ook eigenlijk gewoon uitgevoerd, is dat je um, helemaal leeg gooit. Met andere woorden, je maakt een backup in je iTunes. Dus uh, niet zo'n backup in de iCloud, maar zo'n backup via je computer en dan in de iTunes. En vervolgens uh, ga je in de iTunes naar herstel en je zegt dat je een herstel wil doen van je iPod. Uh, vervolgens gaat hij dus opnieuw je iOS installeren en je hebt je zeg maar een soort schone opmaak zeg maar. En daar kun je kiezen of je dan de oude uh, backup wil terugzetten of de nieuwe, of tenminste als nieuwe wil gebruiken. Nou, ik heb gekozen voor de nieuwe, want ik wil een echt opgeschoonde. Want echt allerlei uh, cache dingen, hè, dingen die blijven zitten, uh, safari dingetjes en weet ik veel wat, dat schoon je ermee op. Dus hij wordt ook een stuk sneller uh, dan hoe die nu is. Dus het is handig om dat uit te voeren. Vervolgens als je hersteld hebt, nou ja, wat ik nu, nu mee bezig ben is om de appjes inderdaad terug te zetten die ik nog wil, want ik wil ze niet allemaal meer. En voor jou is het dan inderdaad zaak, wat Tom eigenlijk al zei, hè, voor die muziekbibliotheek, om even te kijken of die automatisch synchroniseert en wat wil je dan synchroniseren. Dus ik denk dat dat de oplossing is. Nou, ik heb hem denk ik binnen, nou ik zou zeggen drie kwartier, heb ik hem weer op orde. Dus maar dat, uh, ik heb een oude iPod Touch en niet een nieuwere versie. Dus mijne komt maar tot iOS 6 geloof ik. Um, dat is mijn ervaring bij deze. Ja, mijn is ook een iPod uh, die uh, tot de sessies. Maar uh, ik vraag me af, um, bij de, de, de instellingen heb je ook een herstel. Is dat, uh, moet ik dat per se via iTunes doen? Want ik zou het, dan doe ik, kan ik het wel makkelijker denk ik via de iPod zelf doen. Ja, ik denk dat je wel gelijk hebt. Maar ik zou wel even een backup maken. Dus als er wat verkeerd gaat, dat je het in ieder geval weer terug kan zetten. Ik vind dat altijd een goede. Om toch wel even te doen. En dat kan alleen maar via je iTunes uh, computer. En dan kan je inderdaad gewoon de herstel gebruiken die in je. In je hoe noem je dat? In je, in je iPod Touch zelf zit. Ja, je krijgt dan natuurlijk wel weer. Het hele configuratiespelletje, maar goed, dat, uh, dat is op zich ook niet zo erg. Het, het punt blijft natuurlijk dat je ervoor moet zorgen dat ook je afspeellijsten in iTunes in orde zijn. Dus dat moet je eigenlijk gewoon in iTunes sowieso controleren. Je komt niet onder iTunes natuurlijk uit om je muziek er weer op te zetten. En um, dat betekent dat je dus in eerste instantie in het structuurlijstje bij muziek moet gaan kijken of al je afspeellijsten er nog zijn. En uh, daarna, op het moment dat je gaat synchroniseren, moet je bij, uh, als je op uh, je iPod uh, zeg maar in de structuur je iPod uh, bekijkt, daar even tabblad muziek kiezen en dan kijken wat je gaat synchroniseren. En omdat je afspeellijsten hebt, zullen dat ook de afspeellijsten moeten zijn en niet uh, de bibliotheek, want ja, je werkt dus blijkbaar met afspeellijsten. Ja, ik denk met allebei. Dat ik ook met de bibliotheek, maar. Ja, um, maar dan betekent het dat ik dus niet het vakje overzicht moet aankruisen, maar het vakje muziek. Als ik uh, daar uh, ga tabben bij uh, mijn iPod, iPod van Ostrit of zoiets. Ja, en je kunt alleen maar kiezen tussen volledige bibliotheek en of artiesten, uh, afspeellijsten uh, of losse nummers ofzo. Dus uh, mocht jij die afspeellijsten niet op iTunes hebben gemaakt, maar puur op je... Uh, ...iPod, dan denk ik dat je eerst je iPod met je, met je iTunes moet synchroniseren... ...omdat anders die afspeellijsten niet op je computer komen te staan. Hey, uh, je moet een backup van die afspeellijsten hebben, anders kun je ze ook niet terugzetten. Nee, maar ze staan, ze staan erop omdat ik ze in de iPhone heb. Dus ze staan al wel op mijn computer al. Oké, okay, nou dan is het geen probleem, maar dan moet je bij het terugzetten van de muziek... Uh, gaan kiezen voor de afspeellijsten als het goed is, ik weet niet meer wanneer maar dat kun je op Blink Magazine wel vinden heb ik dat ook een keer gedaan uh, ik, ik heb dat hele stukje muziek volgens mij een keer gedaan en uh, nou ja, mocht dat toch niet duidelijk zijn dan weet je ons sowieso te vinden maar dat is dus, de, de, denk ik een ding dat zeker moet, ongeacht welke methode je gebruikt om dat ding weer helemaal maagdelijk iOS 6 te krijgen. Ja, daar wil ik nog wel eventjes bij aansluiten. Inderdaad, je doet dus een soort schone uh, opmaak. Dus je gaat weer die configuratie door. En daar kun je gewoon weer je Apple ID eraan hangen. En als je dan weer wil zien van oké, okay, welke appjes had ik er ook weer op staan en die wil ik terug. Dat wil jij niet, maar ik dacht dat is toch wel even een goede om hem bij te zetten. Dan ga je naar de App Store en dan ga je naar het tabbladje Updates. En daar zie je je aankopen en daar kun je zeggen oké, okay, die en die wil ik weer terug hebben. En dan kun je ze weer installeren. Ja, op die manier kun je ook als je naar iTunes gaat... Um... Je aankopen zien en die ook weer terugzetten, als dat al niet automatisch gebeurt. Soms gebeurt het zelfs zo automatisch dat mijn stukjes muziek die ik niet meer wil er toch iedere keer weer opkomen. Nou ja, we gaan het proberen. Ik, uh, ik heb iemand hier die het me helpt, dus we <lacht> moeten maar zien. Ik hoop dat het goed komt, het zou leuk zijn. Maar uh, en als ik het heel eng vind, dan haal ik ze er met de hand af, die apps. En dan, als ik dan wil synchroniseren, dan moet ik denk ik gewoon alleen muziek aankruisen. Is dat zo? Stel voor, ik haal alle apps die ik niet meer wilde met de hand af. Dat is wel even een klus, maar dat is misschien het veiligste, ik weet het niet. Nou, en dan uh, muziek aankruisen en dan, uh, zeg maar, synchroniseren maar. Dat, denk, is dat wat? Ja, dan moet je nog wel even zorgen dat je geen apps gaat synchroniseren. Dus je moet dan sowieso een keer voor tabblad apps kiezen. En daar apps synchroniseren sowieso uh, wegkruisen. ...dan komen ze er ook niet meer op, want anders komen ze er wel op. En uh, uh, mocht het nou niet lukken kun je ook altijd even contact opnemen... ...want er is altijd wel even een mogelijkheid dat ik eventueel uh, door de week via Tandem overdag jou even kan helpen. Ja, toch, als Astrid, raad ik wel aan om gewoon de herstel uit te voeren. Omdat je echt, uh, er zit zoveel rotzooi op je iPod Touch... Dat je waarschijnlijk als je dadelijk gewoon hebt opgeschoond... dat je toch nog allerlei troep hebt laten zitten. Maar het is jouw keuze. Jij mag uitmaken wat je gaat doen. Maar ik raad aan om een herstel uit te voeren. Ja, dat ben ik met je eens. Want het is uh, uiteindelijk, het is net als bij Windows... op een gegeven moment vervuilt het de boel toch een beetje. En uh, soms kan dat echt vertragend werken. Dus uh, uh, ja... Het, het, het is altijd, die dingen blijven spannend, dat weet ik, maar het, nou ja, ik kan me eigenlijk alleen maar bij Nens aansluiten. Een schone uh, installatie uh, levert gewoon het, men, uiteindelijk het meeste op. Maar aan wat voor rommel denken jullie? Want ik ga nooit naar internet, want ik ben heel onhandig met safari, dus dat doe ik nooit. Um, ja, en ik, ik weet, ik zou gewoon niet zo goed weten wat voor rommel er dan verder nog op zou kunnen zitten, behalve die apps die ik dus weg wil hebben. Ja, ik weet niet welke app je gebruikt, maar er zijn een heleboel apps die troep, troep achterlaten. Dus, uh, ja, dit, hoe kan je het zeggen? Nee, je kan niet helemaal zeggen wat er, wat er voor troep achtergelaten wordt, maar er wordt troep achtergelaten bij alles wat je doet met dat ding. Dus uh, vandaar. Ja, je kan het soms zien als je bij, uh, uh, hoe heet dat, uh, info gaat kijken. Dus bij gebruik binnen de instellingen. Dan, dan heb je soms iets van, hoe kan het nou dat er zo weinig ruimte is? En soms weet je ook niet waar dat vandaan komt. Um, wat je dan inderdaad hoopt, is als je de apps met de hand eraf gooit, dat ook inderdaad alle gegevens die bij die apps horen ook werkelijk worden verwijderd. Maar kijk, je kan natuurlijk het ene doen, het andere niet laten. Je kan het gewoon eerst uitproberen en dan kijken of je voor je gevoel echt uh, heel veel geheugen weer overhoudt als je alle apps eraf hebt gegooid. En als dat zo is en hij loopt gewoon niet trager dan dat je ooit gewend bent... dan kun je het ook daarbij laten. Maar nogmaals, een schone installatie is altijd het mooist. Nou, heb ik nog even een vraagje, Sanst, Steef, voor? ik doe dat wel. Met die, uh, dan moet ik eerst die apps aankruisen... en dan moet ik ergens aangeven dat die niet mag synchroniseren. Maar waar staat dat dan? Dat heb ik nog nooit zien staan. Nou, je gaat uh, als je iTunes hebt geopend uh, en je, uh, je hebt je iPod aangesloten... dan peil je naar beneden door dat structuurlijstje, zo noemt hij dat... En dan kom je bij je iPod. En dan ga je tabben. En dan kom je die, die, al die tabbladen tegen. Het zijn aankruisvakjes om. Het zijn eigenlijk tabbladen, info. Uh, ik vergeet altijd hoe die andere heet. Uh, apps, muziek, uh, foto's noem maar op. Als je apps aankruist. En je gaat het dan doortabben. Dan krijg je weer een aantal aankruisvakjes. Waar bijvoorbeeld staat of uh, bijvoorbeeld nieuwe apps automatisch synchroniseren. En of je überhaupt wel apps wil synchroniseren. Nou als je dat dan uitzet. Dus dat je helemaal geen apps wilt synchroniseren met je computer. Dan weet je ook zeker dat je computer iTunes niet apps toch nog naar je iPod stuurt als je je muziek zou gaan synchroniseren. Nou dat is goed, dat is, zie ik, begrijp ik. Ik heb dat nog nooit gezien, maar dat zegt niks. Want ik, ik, ik heb dat ook, dit, dit ook nog nooit gedaan. Maar uh, ik zal jullie volgende week laten weten hoe het allemaal is verlopen. Ik ga, ga het proberen. Oké, okay, wij zijn benieuwd. Uh, Oké, okay. uh, dan zijn, we waren we eigenlijk al met de vragen bezig, dus daar gaan we gewoon lekker mee door. De vragen die jullie hebben opgekomen van tijdens dit uur of gewoon van de afgelopen week. Ik zou zeggen, wie de microfoon wil hebben los. Ja, goedemiddag. Uh, ben ik uh, hoorbaar of uh, niet? Ja, uh, Ruud, helemaal. Heel mooi. Ja, als uh, uh, fanatiek iPhone gebruiker... ...heb ik uh, vorige week uh, eens een uitstapje gemaakt naar de, naar de iPad. En ik heb daar eens in de App Store gekeken, maar van de iPad App Store... ...ja, ik weet het niet, die ziet er volgens mij anders uit dan de iPhone App Store. Dus um, mijn vraag is eigenlijk van, kan iemand maar iets daar maar iets meer over vertellen... ...hoe dat een beetje in elkaar zit, want ik begreep er niet veel van... ...maar kan aan mij liggen natuurlijk. Nou, de, de iPad-expert, die komt zo. <lacht> Wat ik, uh, laatst moest ik er ook in kijken en je hebt inderdaad niet het, het zoektablet, maar er zit sowieso ergens, dacht ik, bovenin zit de zoekknop. Uh, Nens, volgens mij klopt dat, hè? Ja, ik probeer even met de iPhone, ik bedoel de spraak even wat harder te zetten. Moment. Het is helemaal, ondertussen pak ik hem even, ik vind het helemaal wat anders. Ik, ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik iemand die uh, echt puur de, de, uh, het iDevice op spraak gebruikt, raad ik eigenlijk nooit een iPad aan. Omdat het toch ingewikkelder is dan de iPhone. Uh, uh, het scherm is vaak in twee gedeeld. dat zie je ook bij de instellingen. Als je bijvoorbeeld de iPhone op algemeen tikt, dan verdwijnt het scherm en komt het scherm algemeen bij de iPad, wordt het scherm in twee gedeeld, dat betekent dat je op de iPad veel meer moet wijzen. Uh, daar kom je niet altijd overal door te vegen. Nens, ga je gang. Oké, ik loop hem eventjes door en uh, ik, heb even, ik hou eventjes de iPhone erbij om te kijken wat nu eigenlijk het verschil is. Um, wat er eigenlijk, dus zijn wat extra dingetjes bij. En uh, inderdaad, omdat er meer ruimte is, hebben ze dat uh, ook gelijk gevuld. Hè. Uh, maar de onderste knoppen, zoals uitgelicht, hitlijsten, vlakbij zoek en updates. Of uh, met uitzondering van zoek, mijn excuses. Uh, die zitten onderin. Dus die zitten ook bij de iPads onderin, behalve de zoek dan. Um, even kijken hoor. Linksbovenin sta ik nu op categorieën. En dit is eigenlijk meer om... Uh, uh, zeg maar uh, te kijken of je appjes kunt vinden in bepaalde categorieën. Dus als ik hier op deeltik, dan krijg ik een lijstje. Dan kun ik kiezen van over we te werk of weet ik veel, ik zeg maar wat hoor. Dan kun je in de, door de categorieën heen lopen en daar iets kiezen. Nou, ja, niet interessant lijkt mij. Tenminste, vind ik op dit moment niet. Alleen maar even voor de uitleg. Ik het door. Knop, knop, twee van vijf. Geslikt Knop. Nou, dit is twee eigenlijk niet te vijf. gaan, maar dit was Games. Oftewel spelletjes. Onderwijs. Onderwijs. Kiosk. kiosk knop, meer, en meer. Knop. Nou, dit is 5 heeft van de 5. echt alles te maken met alle categorieën. Dus uh, je krijgt allerlei uh, appjes te zien. Als je hier doorheen loopt, als ik hier doorheen zou lopen. Verlanglijst, knop. Uh, dit is de verlanglijst. zit nog steeds in de bovenbalk bovenin. De verlanglijst is als jij uh, een appje hebt geopend. En dan krijg je een optie dat je toe wil voegen aan de verlanglijst. Dan kan je hier de lijst voor inzien. En dan zit er rechtsbovenin. Ding. Zoekveld. Het zoekveld. En vervolgens, ik sta nu op de categorieën. Of ik nou op categorieën staat, games, onderwijs, kiosk of meer. Het volgende is het geval. Ik veeg even door. Knop. Dit hoort nog bij de, bij de zoekvensteren, Als ik hier dat zoekvenstertje wil legen. Demonstratieonderdeel. Verkrijgbaar in de kiosk. Nou, hier loopt allerlei. Uh, Scroll naar links of naar rechts om meer demonstratie op. Het is een soort interactie van allerlei uh, categorieën die langs komen. Nou ja, het, het is niet toegankelijk, het, leuk, maar dat zit erin. Ik veeg even door. Dan krijg ik de beste nieuwe apps, kan ik doorheen lopen. Nou, en zo loopt hij er allerlei dingen door. Dat is uh, lastig, want dit is precies het scherm wat ik moet gebruiken om uh, zeg maar mijn account te wisselen. Dus als ik even met. Ik sta nu in dat scherm, zeg maar, tussen de bovenbalk en de onderbalk. En ik veeg nu met drie vingers van beneden naar boven. Pagina 2 van 4. Pagina 3 van 4. Pagina 4 van 4. Pagina 2. Pagina 3 van. Pagina 4 van 4. Pagina 4 van 4. Nu ben ik. Oeh. Nou, leuk, want hij springt gelijk alweer terug. Pagina 3. Pagina 4 van. Snelkoppelingen. Ik zet even snel mijn vinger neer in de, de laatste pagina. Dus, eh. Uh, want daar ga ik eventjes een stukje doorheen lopen. De test ja, ja. Gelukkig in Gelukkigingswingen. E. Pagina 3 van. Pagina. Itunes schip over Apst. Keuzer. Denver. verzamelt Kinderen. Kiosk. Knop. Apple ID, maar werd één gemaild. Nou, hier onderin vind ik pas de Apple ID. Dit is waar ik uh, zou kunnen wisselen tussen Apple ID. Dus als ik een ander account zou willen gebruiken, dan moet ik dus hier helemaal onderin zijn. Wissel in. Knop. Ik kan hier ook uh, inwisselen. Dus mijn, uh, hoe noem je dat? De kaarten inwisselen. De, de App Store kaarten, hoe heet die? iTunes kaarten. En ik kan een cadeau sturen. Nou, dat zit dus helemaal onderin. Dat is niet echt handig om te komen. Je kunt natuurlijk de hele tijd gaan vegen van links naar rechts. Maar en dan kom je uiteindelijk er ook wel. Maar hij zit dus helemaal onderin. En zet even snel je vinger neer en veeg van links naar rechts. Zodat je niet weer dat hele ding heen door moet lopen. Dan pak ik even de zoekknop rechts zoekknop. in. Ik veeg één keertje. Ik wist even de tekst. En ik vul even in de appsconfig die ik net... Had. A, B, B. E, e, S, F, G, O, N, E, S, R, E, E, Search. Ik gebruik search. gewoon de Search knop en vervolgens kom ik in de resultatenpagina. Zo kan je het een beetje noemen. Hè. De bovenbalk is er weer, er is er weer een onderbalk. De onderbalk blijft eigenlijk gelijk. Er staat uitgelicht de hitlijsten vlakbij de aankoop en de updates. De updates is wel belangrijk, die moet je af en toe eventjes checken. Uh, links bovenin zit de annuleerknop, daar sta ik nu op. En uh, vervolgens ga ik kijken naar de resultaten. Als ik hier doorheen veeg, ...vind ik hier een belangrijke knop, die heet alleen iPad. Als ik daarop uh, dubbeltik... Alleen. ...geselecteerd, alleen iPad... Kan, uh, ...gaat er een uh, submenuutje open en als ik hier doorheen vee, alleen iPhone. ...kan ik ook zeggen dat die alleen de iPhone-appjes moet laten zien. Omdat ik een iPad gebruik, staat hij natuurlijk standaard op de iP iPad dingetje. Geselecteerd. Alleen, iPad, alleen. Ja. Sluitmelding. Ik zet even mijn vinger buiten het, het schipmenuutje en ik dubbeltik erop om het schipmenuutje te sluiten. Knop. Ik zit er weer linksbovenin en alleen, iPad. alleen iPad is dus de standaard. Maar ik kan hem dus veranderen om te zien of er uh, iPhone-appjes zijn. En die kun je ook gewoon installeren op je iPad, hè? dus het hoeft niet per se een uh, iPad-appje te zijn. Maar als er een iPad-appje bestaat, dan zet hij die, die neer en niet die van de iPhone, de iPhone-versie. Alle prijzen. Nou, dan krijg ik alle prijzen. Dat is eigenlijk hetzelfde principe als wat ik net bij de Alleen iPad deed. Als ik daar op tik krijg ik een subminuutje. Daar kan ik zeggen of ik er de gratis alleen wil zien of uh, nou ja, dat soort dingen meer. Alle categorieën. Hier kan ik Gap. nog filter op categorieën. relevantie. Op, op relevantie. En op leeftijden. leeftijden. En schone free. En Zoek ik zit dat. weer rechtsbovenin in de waar ik wat heb ingevuld. Vervolgens komen nu pas de resultaten. is Eerst de tekst natuurlijk. En schone free. Best Top up -deals, Nou, dat is degene die ik wil hebben. 85 gebruikersrecensies. Als ik hier op dubbel tik, dan krijg ik een nieuw scherm en dan opent hier zeg maar, meer informatie hierover. Maar dat hoef ik nu niet. Ik weet dat ik deze wil, dus ik veeg even door. gewoon free. En ik kom de open knop tegen. Nou, dit is niet handig, want deze heb ik natuurlijk al. Dus ik geef even een keertje door. LLC webgames. Ik ga wel even corn uh, Ga ik maar eens even downloaden. Gratis. Nou, het knop. is een gratis, hè? daar hou ik van. Ik dubbeltik erop. Installeer. Gewoon Je hoort dat de knop verandert in een installeerknop. Ik dubbeltik erop. Verbinding maken. En de knop verandert nu in een soort rondrijdingetje en hij gaat dan... Annuleer. Knop. Attentie. Installeren. in bij iTunes. Voer het Apple ID wachtwoord in voor. Warners. Ik moet het uh, wachtwoord invullen. Nou ja, hello. D, I, N, E. Voice over uit. Uh, is natuurlijk niet handig als ik jullie mijn uh, wachtwoorden uh, laat horen. Dus die vul ik eventjes snel in. Oké. Okay. Voice over aan. App Store. Verbinding maken. Nou is die bezig met verbinding maken. Je zult zien... Annuleer download. Gronel 0% gedownload. Je hoort hoe ver die is Annuleer met het downloaden. Gronel 2% gedownload. Knop. Annuleer downloaden. Goh, nou ja, 15, zodra hij dit heeft gedownload, verandert de, de knop download, ook weer in open. Goh, 15, Als ik daarop uh, dubbel tik, dan opent hij dus uh, de app automatisch. Ik kan ook nu al sluiten, dus de app store sluiten en dan kan ik er ook bij. Um, misschien moet ik eventjes naar de updates, om dat ook eventjes te laten zien. Rechts onderin is het dus de 19, uitgelicht Ik lijst de aankopen en de updates. 19, ik pak de updates. 19, Werk allebei. Uh, de, ik heb de updates geselecteerd, maar zijn focus blijft beneden staan. Dus ik zet even mijn vinger linksbovenin en er staat werk allebei. Nou ja, als, het, uh, als je alle appjes wil bijwerken en niet één voor één wil bekijken, dan is dit natuurlijk de optie om uit te voeren. Updates. Dan heb ik de updates. updates. En hier weer het zoekveld. tekst. En uh, dan ga ik door naar de middelklik. updates? Optekst. Nou. 19 augustus 2014. De nou, dit is een eentje die ik. Verbeterde Werk bij. Urlspiegel. Nou, hier kan ik hem dus bijwerken als ik dat zou willen doen per app. Nou, ik ga even loslaten, want ik heb er weer een lang verhaal van gemaakt. Ik hoop, uh, Ruud, dat je hier wat mee kan. Ik pak hem er even tussendoor. Uh, even twee opmerkingen. Mijnerzijds, je zag dus ook al dat je, uh, toen je dat schermpje had van, uh, uh, voor iPhone of iPad, dat je buiten. ...dat schermpje even moest wijzen om hem te sluiten. Je kon niet doorvegen om hem te sluiten. Verder, wat was ook wel grappig uh, om te zien... ...is dat de gegevens van het account staan op de iPad in de App Store... ...en die staan al een tijdje uh, op de iPhone in de iTunes Store, zullen we maar zeggen. Daar zijn ze te vinden. Ja, verder heb je dus altijd dat zoekveld tot je beschikking. Ja, bij de iPhone heb je dus echt dat tabblad daarvoor. Ja, voor de rest zijn er een aantal dingen gewoon hetzelfde. Dus het is inderdaad wel een beetje anders, maar toch ook veel hetzelfde. Ruud. Ja, nou ja, <laughs> ik, ik, ik, um, ik was eigenlijk in eerste instantie dat zoekveld kwijt, hè? Ik, ik wilde eigenlijk Skype op die iPad zetten voor die persoon. En ik was gewoon dat zoekveld kwijt, hè. Ik kon, ik kon dat zoekveld helemaal, het helemaal niet meer vinden. Ze heeft een iPad 4. Dus ja, nou, ik weet het niet, hè. Maar... maar goed, volgende keer als ik weer kom... Dan, uh, dan zal ik nog eens beter kijken, hè. Want dat moet gewoon te vinden zijn, uh, dat zoekveld, hè. En uh, volgens mij vond ik het tablet updates ook niet. Maar, of de knop updates is het dan, geloof ik, hè. Maar goed, dat... Uh, ja... Ach, misschien moet, had ik er even wat rustiger naar moeten kijken, daar weet ik ook nog niet. Maar... Ja, ik, ik, ik had inderdaad al het idee dat wij als, uh, als visueel handicapper, volledig dan, zou ik maar zeggen, eigenlijk niet zo heel veel aan de iPad hebben. Of ja, we hebben, je hebt er natuurlijk wel wat aan, maar ten opzichte van de iPhone zou ik dan, dan toch de iPhone prefereren. Hè? Want uh, ja, het schermpje is gewoon wat kleiner en er kan gewoon minder op, hè. En uh, om eerlijk te zijn... dat vind ik wel handig, hè? Bestaat er overigens niet een instelling... waarin je dat kunt veranderen? Nee, je kan het niet uh, veranderen. Uh, nog eventjes, Ruud, voor de zekerheid. Rechtsbovenin vind je dus de zoekveld. En uh, uh, onderin, als je snel naar je updates wil gaan... Uh, dan zet je je vinger gewoon onderin het scherm... en daar zitten je vier tabbladen. onder uitgelicht. vind je je Apple ID en wisselen... en als je... Uh, ja, ja daar plaats. eigenlijk doorheen vee dan kom je rechts in de onderbalk ook weer de updates tegen. En dat is niet helemaal rechts in, uh, in je iPad scherm, dus dat is lastig. Je kunt wel zeg maar je iPad draaien, uh, van, uh, van uh, zeg maar van, uh, hoe noemen ze dat, uh, van hoe naar nou, verticaal noem ik het maar even, uh, de Portrait en Landscape. Uh, maar ja, ik raad toch wel aan om hem altijd in landscape te houden in plaats van portrait. Want dan gaat het nog ernstiger worden, gaat hij wel uh, wat dingen vervormen of anders neerzetten. Dus dat is ook niet zo handig. Dus, uh, uh, maar kan instellingen, wat jij zegt, van of je dat om kan zetten naar een uh, iPhone schermding? Nee, dat kan niet. Even voor uh, het plaatje. Landscape bedoel jij dat de thuisknop onderaan zit, dus het dichtst bij je? Nee, net andersom. Landscape betekent dat je de knop, uh, je thuisknop links of rechts hebt. Maakt mij niet zoveel uit welke kant op, maar dat is landscape. En als je hem um, in de portrait hebt, oftewel, uh, dan heb je de thuisknop onder of boven. Dus uh, ja, bij je buik, zeg maar. Oké, okay, landscape. Kun je net als bij uh, de iPhone ook de bewegingsrichting, of hoe heet dat ook alweer, uh, vergrendelen? Ja, dat heet bewegingsrichting, hè? Ja, je kunt gewoon vergrendelen. Dus dat raad ik ook wel aan om te doen. Oké, okay, dus thuisknop links of rechts? Ja, daar was ik wel uit, hè. Dat was ja, niet het probleem. Uh, links is het makkelijkst, denk ik. Maar goed, eh... Um... Ja goed, die App Store, daar zat ik even mee. Hè. Dat, dat, dat was even... Ik, het, het ging wel aardig hoor. Alleen ja, je hebt gewoon veel meer ruimte op dat scherm. En inderdaad in die instellingen. Dat je dan twee schermen hebt. Dat had ik in het begin ook niet even in de gaten hoe dat werkte. Maar uiteindelijk wel weer. Wat ik wel ervaren heb is dat... Um, als je in dat geval... Uh, in zo'n scherm zit. hè, bijvoorbeeld in de instellingen zit... Dat, en je, je hebt bijvoorbeeld uh, toegankelijkheid geopend. Ik noem maar wat. Dat dan eigenlijk... Um, het onderste gedeelte van je scherm... Als je het, het, het scherm zeg maar, uh, uh, horizontaal in twee stukken zou moeten verdelen... Uh, dan heb je in het onderste gedeelte zeg maar, het, het actuele scherm zitten, zou ik maar zeggen. Hè? Dat zat er dus in, uh, ja, in mijn voorbeeld, zou dan zeg maar... Uh, Um, nee, ik moet het goed zeggen. Je moet algemeen openen en daar zit toegankelijkheid in. En als je dan algemeen opent, dan heb je dus uh, bovenin zeg maar, uh, het scherm waar algemeen nog in staat. En uh, boven, uh, onderin het scherm heb je dan uh, de items die in het algemeen zitten, zou ik maar zeggen. Tenminste, dat is wat, wat ik ervan begrepen heb. Uh, ja, volgens mij. Misschien is dat als... als, haal, uh, als... Is dat dan handig om te onthouden? Ja, dat is dus ook die tweedeling die ik bedoel. voor ruimte. En, en dat kan natuurlijk ook makkelijk zijn. Want je ziet, tenminste voor als je kan zien. Want je ziet nog de, de, een deel van de instellingen. De, de hoofdopties, zullen we maar zeggen. Zie je dan nog steeds bovenaan. Ik weet trouwens niet als je dan op het onderste helft. Eh, op algemeen, eh, in dat algemeen gedeelte de opties daarvan. Bijvoorbeeld toegankelijkheid kiest. Of er dan nog een derde scherm open gaat. Nens, kun jij dat zo eh, vertellen? Nou, ja, dat, dat is wel handig en Tom, eh, want dit is precies eigenlijk waar iedereen mee vecht altijd. Eh, jullie hebben het over de instellingen, dus eh, een andere app, niet de app store, maar de instellingen. En, um, en je zegt dat het onder zit, maar het is niet onder. Is, wat ze hebben gedaan, en dat is lastig, want dat moet je doorhebben, is dat ze het scherm in twee hebben gedeeld. En eigenlijk hetzelfde principe als je verkenner en je mail, zeg maar. Dus wat ze hebben, aan de linkerkant hebben ze een kolom. Daar vind je de, instellingen, zeg maar, de, de grote slagen van de instellingen. En aan de rechterkant krijg je te zien wat je aan de linkerkant hebt uh, aangewezen. Dus stel voor inderdaad dat ik algemeen aantik. Dan krijg ik aan de rechterkant gaat er wat veranderen. Nou, als je er doorheen veegt is dat een principe van wat jullie vertellen. Van dat het, eerst kom je in die linkerhelft en dan kom je in die rechterhelft. En uh, vandaar dat je zou kunnen denken dat dit zich onder in de helft gebruik, uh, bevindt. Maar dat is dus niet zo. Hij zit echt aan de rechterkant. Zoals bij de mail en bij de verkennen. Um, het lastige is ook die koptekst. Want als ik mijn instellingen doorloop, dan hoor ik de eerste, in, uh, de eerste koptekst is instellingen. En vervolgens hoor ik uh, algemeen koptekst. Oftewel, wat staat er aan de rechterkant open? En als ik dan doorveeg, dan kom ik in één keer weer in de linker kolom, zeg maar. En er um, dus is nog een ander ding wat heel lastig is. Want stel voor dat ik algemeen zou willen pakken. Uh, en ik druk erop. Ik pak even algemeen. En ik moet even bloed. eentje andere pakken. Ge algemeen, algemeen. Ik pak algemeen. Knop. Hij is niet geselecteerd, dus ik dubbelklik. Geselecteerd info. Knop. En vervolgens uh, gaat hij zijn focus wel naar de rechterkant brengen. Dat doet hij nu wel automatisch. Dus eigenlijk is het een kwestie van ik veeg er nu doorheen en ik sta gelijk aan de rechterkant. Soft serie. Zoek een tekstgroep toegankelijkheid. Dan pak ik even toegankelijkheid. Ik dubbelklik daarop. Aan de rechterkant dus, maar maakt mij nog niet uit. Ik sta erop. Context. Wat hij doet, hij zet zijn focus ook weer gelijk aan de rechterkant. En daar is uh, wat ik net zag, het stukje algemeen, waar de inhoud van algemeen stond, is nu vervangen door de inhoud van toegankelijkheid. En aan de linkerkant, die kolom, is niks veranderd. Daar staat nu nog steeds algemeen geselecteerd. Alleen die rechterkolom. Die is dus veranderd. En dat kun je ook horen, want als ik hem even links bovenin koptekst. zet. Op de koptekst hoor ik dat hier de linkerkant instellingen is. En um, als ik doorveeg. Algemeen. Terugknop. Hoor ik dat hier de terugknop ertussen is gekomen. Toegankelijkheid. En nu koptekst. hoor ik de koptekst van de rechterkolom. Dus nu weet ik dat ik toegankelijkheid open heb staan aan de rechterkant. En als ik doorveeg. Kom ik weer helemaal in die linkerkolom. En als ik hem door zou vegen. ...zou ik dit helemaal doorheen moeten vegen totdat ik aan de rechterkant kom. Nou, dat is niet zo handig, dus ik kan ook gewoon mijn vinger aan de rechterkant ergens spreek, neerzetten. Selectie uit, dat is uit. best een groot Klop. gedeelte, dus je kunt uh, eigenlijk meer dan de helft is rechtergedeelte. Dus je kunt gerust je vinger neerzetten en dan ga je het doorheen spreek, vegen. Grotere tekst. Aan. Iets wat je ook aan moet denken is dat als jij in instellingen komt en je wil naar algemeen... ...en je hoort dat het geselecteerd, geselecteerd. is, algemeen. dus Klop. nu, net zoals nu... Hij is nu geselecteerd en ik wil toch deze gebruiken. Als ik daar op dubbeltik. Gesele instellingen. Info. Geselecteerd. Sorry. Geselecteerd. Als ik het dan Algemeen. op dubbeltik, dan gaat hij niet automatisch naar de, racht, de rechterkant. Dan blijft hij aan de linkerkant. En dan moet ik zelf uh, mijn vinger aan de rechterkant. Met zetten. spotlight Knop. Dat zijn eigenlijk de, de, ja, de moeilijkheden in instellingen. Dus dat je die tweedeling hebt. De, dit soort moeilijkheid kom je eigenlijk inderdaad ook tegen bij een mail en dat soort dingen meer. Handig vind ik nog steeds in de iPad is dat je eerst eventjes er doorheen veegt van wat is er allemaal, hoe kan ik daar een plaatje van maken en dan gaan beslissen wat je gaat doen. Nadeel vind ik ook bij de iPad en eigenlijk een voordeel van de iPhone, de iPhone kon je heel mooi gebruik maken van alle hoeken, want die uh, knoppen hebben ze allemaal in die uiterste hoeken neergezet en dat is bij de iPad dus ook weer niet zo. En dat zie je bijvoorbeeld alweer die terugknop, die is lastig, want die zit ergens in het midden. Nou, daar moet je niet naartoe op zoek gaan. Zet gewoon je vinger in de linker bovenhelft en veeg er doorheen totdat je op de terugknop komt. Of natuurlijk je vinger in een z-beweging maken dat die gelijk teruggaat. En dan was die eventjes. Ja, dankjewel. Ja, nee, het is inderdaad. Uh, nou ja, uh, het, het, het blijkt gewoon dat de iPhone voor ons toch wat intuïtiever werkt dan de iPad. Je moet, uh, als je er uh, vlot mee wil werken, moet je gewoon toch wat meer wijzen. Nens, dus dankjewel. Uh, Ruud, helemaal duidelijk? Uh, ja, voor het grootste gedeelte wel. Ik wil alleen nog even weten waar die. Als je een, een, een lijn tussen die twee schermen zou trekken, uh, bijvoorbeeld bij instellingen. Waar die lijn zich dan bevindt, is dat uh, gewoon echt in het midden van het... Uh, als, je, als je vanaf de zijkant kijkt van het scherm, is dat dan echt, uh, uh, zeg maar... Uh, nee, nee, vanaf de onderkant moet je dan kijken, of de bovenkant, dat maakt eigenlijk niet veel uit. Uh, is dat dan echt in het, in het midden van, uh, vanaf, uh, van, van van beneden naar boven, of uh, uh, is dat ook nog flexibel, of, of uh, ja, hoe zit dat? Hebben ze dat keurig netjes die scherm in tweeën verdeeld, of... Uh, Wordt het, is het linker schermpje bijvoorbeeld kleiner dan het rechter schermpje? Ja, wat ik al zei eigenlijk, die linker kolom is kleiner dan de rechter kolom. Als ik het in procenten zou moeten zeggen... Hmm, ...gok ik dat het, uh, de linker kolom ongeveer 30% is... ...en dat de rechter kolom 70% van het scherm inneemt. Dus als ik vanuit de linker bovenhoek zeg maar... En 30% naar rechts zou trekken in de horizontale lijn. Dan zit daar de scheidingslijn. En dan heb ik nog 70% van uh, links naar rechts over wat de rechte kolom wordt. Oké, okay, en zou je... Dan, dan zou je dus bijvoorbeeld... Is, is, is dat flexibel of is dat in de mail weer anders bijvoorbeeld? Of is dat, uh, is dat altijd op een vast punt? Want dan zou je namelijk gewoon... Uh, en zeker voor de beginner is dat handig. Uh, aan, aan de rand van je iPad een druppeltje merkpasta kunnen... Uh, Laten uh, plakken, zeg maar. En dan weet je waar je ongeveer uh, waar ongeveer uh, de scheiding van, uh, van dat scherm zit. Ja, dan moet het natuurlijk wel uh, cons uh, uh, consequent zijn. Hè, dat ze ook elke keer netjes op, dezelfde, uh, op hetzelfde punt dat scherm uh, splitsen. Bij mijn mailende instellingen zou ik zeggen dat het wel gelijk is, maar ik weet ook appjes waarbij de linkerhelft en zeker appjes waar je te maken hebt met hoofdmenu's, voor menu's, die maak je hier ook gebruik van. Dan zetten ze de menu aan de linkerkant, daar is die meestal smaller. Maar het zou kunnen dat de meest gebruikte dingen wel op dezelfde hoogte zitten, maar toevallig bij de mail en de, de instellingen zou ik het wel zeggen. Um, als je je toetsenbord gebruikt kun je ook wat makkelijker door deze helft heen springen. Dus uh, dat kan met de controle en de pijl naar rechts. Dus dat is ook weer handig. Ja, ja Dus het, het, het is toch het handigste inderdaad om te wijzen. Uh, trouwens, dat realiseer ik me nu. Ik heb de laatste tijd wat meer ook iPhone, uh, dingen, of iPad dingen gedaan. En ik begin er nu gelukkig ook een beetje in te komen. Het was voor mij als iPhone er echt best wennen in het begin. We hebben trouwens gisteren ontdekt dat de NS Reisplanner Extra met voice-over op de iPad niet goed schijnt te werken. Dan ben ik blij dat ik 9292 gebruik. Ja, ik heb, ik heb inderdaad ook wel uh, nog, nog meerdere reisplan apps. Maar eigenlijk gebruik ik 9292. Eigenlijk het, het meest... En uh, op de iPhone. Dus ja. ja, misschien dat ik ooit nog wel eens een tijdje met een iPad wil spelen. Maar uh, nou, van wat ik ervan gezien heb, uh, heb ik zoiets van: nou. Uh, ja, yeah. ik denk dat ik toch blij met mijn iPhone ben. Ik ook, Ruud, ik ook. Oké, okay, uh, zijn er nog meer vragen of dingen voor de valreep op bijna half vijf? Ga Ja, ik heb een vraag over. Er is op het ogenblik nogal wat te doen over sprekende klokken. Uh, nou, is het. Uh, nou, de. de, de... Het ...gaat over die pratende klok en dat zou dan een ontwerp of een ontwikkeld ding zijn door Abarthimeus. Ten eerste weet ik niet of dat zo is, maar ten tweede, als dat zo is, um, die apps van Abarthimeus wordt daar nog een beetje aan verder ontwikkeld. Want ik heb begrepen dat die pratende klok app, dat, dat die ook wel een, een, een, een opknapbeurt kan gebruiken. En van die VIP-agenda hoor ik ook nooit meer wat, dus ik vroeg me eigenlijk af hoe dat nou zit. Uh, van die VIP-agenda um, weet ik dat die sinds iOS 7 gewoon niet goed meer werkt... Dat heb ik bij, uh, bij de persoon die daar iets mee te maken heeft gemeld. Maar volgens mij gebeurt er helemaal niks mee. Volgens mij maken wij helemaal geen sprekende klok. De enige apps die ik ken, die wij maken, dat, uh, uh, uh, dat is de Zien-app. Verder zijn er een aantal, en, en dus de, de, die school-app, uh, uh, die VIP-agenda, waar dus niks mee, mee gebeurt. En er worden wel wat apps door ons gebouwd. Maar dat is meer voor de, wat wij noemen, de meervoudig visueel gehandicapten. Dus dat zijn ook... ...apps die, die ook, uh, vooral ook bedoeld zijn voor mensen die, die een, een verstandelijke handicap er nog bij hebben of een andere beperking. Uh, Nens, kun jij me even aanvullen? Ja, ik denk dat ik weet waar de verwarring zit. Um, namelijk, ik heb van de week heb ik op Blink magazine uh, en op Twitter heb ik een, een verhaaltje neergezet van de, de pratende klok... Uh, die staat dus op een, ja dat heb ik omschreven, omdat ik toevallig naar uh, een pratende klok had gekeken. Maar die pratende klok app is niet door Bartje Mees gemaakt. Maar ik was gewoon op zoek naar een, uh, hoe noem je dat, eentje die de tijd verkondigde. En uh, dat was vroeger op de iPhone, was dat Shine, uh, C-H-I-M-E, maar die kon ik nergens meer vinden. Of tenminste die was van naam veranderd en had andere functies gekregen. En dus vond ik de pratende klok. En die heb ik dus op Blinkmagazine gezet en vervolgens getwitterd. Dus ik denk dat dat de verwarring is dat ze denken dat wij die hebben gemaakt. Um, Daaroverigens overigens vond ik, wij hebben toen samen Tom ook eentje voor de Android gevonden die uitspreekt wat de tijd is. Uh, een gratis versie, dus die staat er ook op. En voor de Mac, hoe je dat dan instelt, dat staat, vind je dus ook op Blinkmagazine.nl. Uh, maar ik denk dat dat de verwarring is wat uh, is en qua de updates van wat uh, mee apps, ik heb uh, altijd begrepen van uh, accessibility dat zij, uh, zo, ja, hoe noem je dat, een soort um, uh, uh, voorbeeldappjes maken zeg maar. Dus het eigenlijk niet echt onderhouden. Maar dat, uh, dat kan ik verkeerd hebben. Ik denk dat accessibility daar beter antwoord op kan geven dan ik. Ja, ik weet, kijk, die, die, die VIP-agenda, dat, dat is niet door accessibility gemaakt. Want die komt via de school, dus dat komt bij Henk vandaan. Ik heb het ook bij Henk Snetselaar gemeld. Ja, dat klopt, die, het, het, wat, wat, waar Astrid op doelt is dat men nu op het forum bezig is met uh, uh, het spelen met die sprekende klok. En de een heeft andere resultaten dan de ander... En um, ik weet niet, er zullen inmiddels wel wat meer over binnengekomen zijn. Mensen zich dus afvraagt uh, hoe dat zit. Waarom die bij de ene zo reageert en, de, en de, bij de andere zus. Dus dat zal op het forum nog wel een vervolg krijgen. Maar ik begrijp, Nens, dat het bij jou goed deed. Ja, wat ik zei, ik was eigenlijk gewoon ik was benieuwd. Uh, ik wilde op alle, uh, automaat, of alle apparaten die ik had, wilde ik gewoon dat hij de tijd automatisch uitsprak. Dus ik heb gewoon die drie bij elkaar gezocht en dat heb ik geplaatst. En uh, ja, de pratende klok wilde ik eigenlijk vandaag doen, maar misschien zal ik hem volgende week eventjes doen dan. Uh, omdat ik inderdaad nog wat verder wilde kijken hoe het werkte. Uh, ja, er kunnen leuke dingen, dus ik zal hem volgende week bespreken. Oké, okay, dan zal ik uh, de, de informatie die ik binnenkrijg via het forum in ieder geval even aan jou doorsturen. Dat is fijn. Ja, en ik, had, ik heb shine. Kennelijk is dat niet meer te vinden. En dat, dat gekke ding, dat kan je zo instellen dat hij om het kwartier de tijd zegt vindt. het Engels weliswaar, maar goed, daar zit ik nou niet zo mee. En dan kan je nog voor een mannenstem en een vrouwenstem kiezen. En in een, op een hele moeilijkwaarige manier, uh, hoorde ik hem wel trillen, maar sprak hij de tijd niet meer uit. En wat ik heb gedaan, ik heb geen idee. Ik heb uh, dacht, nou ik ga nog eens opnieuw instellen enzovoort, nog eens wat gedaan, nog eens wat gedaan. En nou praat hij weer, maar hoe? No idee. Ja, wat ik al zei, die Shine was eigenlijk ook gewoon mijn favoriet, maar die kon ik dus niet meer vinden in de App Store. Uh, ze hebben nog wel Shines met een S erachter. En die is wat veranderd. En die ja wat uh, inderdaad, ik zocht ook naar een Nederlandse versie. Uh, dus. Uh, ik heb hem wel ergens nog opstaan, dus ik zal daar ook eens naar kijken. Dus dan neem ik hem volgende keer mee. Maar volgens mij is de echte gewoon niet meer verkrijgbaar in de App Store. Maar ik kan hem nog wel bespreken en kijken of, jij, of ik hetzelfde probleem heb als jij, Astrid. Hé, hey, Lens, kunnen we er niet één bouwen? Jij was toch al als, als proef met uh, x dus die uh, ontwikkelen om omgeving bezig. Dan maken we er zelf één. Ja, moet ik eerst even weer uh, wat tijd gaan uh, zoeken ergens. Ja, he, dat, dat is inderdaad af en toe het probleem. Er zijn zoveel leuke dingen. Trouwens, uh, voor Android hadden we wel een aardige app gevonden. Als het ging om het uitspreken van de tijd. Die kon je fluiten. Dus uh, als je float, dan uh, gaf hij jou de tijd. Ja, deze mag je gezellig schudden. Dan geeft hij de tijd. Oké, okay, uh, nog eenmaal. Andermaal voor de valreep. Goed, dan halen wij hem op. En dan verlaten wij uh, de virtuele ruimte van Bartim Hees. Mensen, dankjewel dat jullie er weer waren. En uh, ik hoop jullie volgende week allemaal weer terug te horen. En dan hebben wij het over 29 augustus 2014. Een goed weekend en uh, een droog weekend. Dat zal het niet worden, maar ik hoop dat jullie tussen de buien door toch nog iets leuks kunnen gaan doen. Graag, tot volgende week.